5 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. PVV-fractieleiders in provincies verklaren hun steun aan Wilders. Verdachte Toulouse nog altijd verschanst in woning. VN-veiligheidsraad unaniem achter Syrië-plan Kofi Annan. De Franse politie houdt al de hele dag een pand in Toulouse omsingeld... waar de verdachte van zeven moorden in de regio zich heeft verschanst. Eerder vanmiddag meldde Franse media dat de man van 24 was opgepakt. Maar dat werd vrij snel daarna ontkend door de politie. Er zijn onderhandelingen met de verdachte geweest... maar wat hij eventueel wil in ruil voor zijn arrestatie is niet bekend. De verdachte is een man van Algerijnse afkomst... die tegen de politie heeft gezegd dat hij bij terreurorganisatie Al-Qaeda hoort...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 Annan is namens de internationale gemeenschap bemiddelaar in het conflict in Syrië. In de verklaring van de Veiligheidsraad staat ook dat er verdere stappen zullen worden genomen als Syrië zich niet houdt aan het voorstel van Annan. Wat voor stappen dat zijn, is nog niet bekend. De fractieleiders van de PVV in 11 van de 12 provincies staan volledig achter de Kamerfractie van de PVV en Geert Wilders. Ze hebben dat laten weten in een gezamenlijke verklaring na het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie. Fractieleider Mulder van de PVV in Overijssel nam het initiatief tot de verklaring. Wij zijn volbloed PVV'ers en blijven trouw aan de partij. Ik heb mijn collega's gesproken en die zijn eendrachtig in hun steun aan Wilders, schrijft Mulder. Het is nog onduidelijk wat de PVV-fractie in Noord-Holland zal beslissen. Brinkman is daar fractievoorzitter voor de PVV in Provinciale Staten. Zijn berichten dat de andere vijf leden van die fractie zich nu ook willen afscheiden.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 Op het plein in Den Haag protesteerde een groep postbodes tegen postbedrijf PostNL. Daarbij hadden ze een doodskist meegenomen met bloemen erop. De politie zegt dat dat van tevoren was verboden vanwege de herdenking in Lommel van het busongeluk in Zwitserland. Het is niet gepast om dan tijdens een protest met een doodskist rond te lopen, zegt de politie. De thuisapotheek is gesloten en vanaf morgen worden er geen medicijnen bezorgd. Patiënten worden verwezen naar de eigen huisarts of de lokale apotheek. Volgens de oprichter van de Thuisapotheek waren er te weinig inkomsten. De Thuisapotheek had zo'n 30.000 klanten. En er werkten meer dan 100 apothekers, assistenten en andere medewerkers. Nicky Terpstra heeft de semi-klassieker dwars door Vlaanderen gewonnen. De renner van Omega Pharma Quickstep kwam in de rit van Roeselaren naar Waregem solo aan. Terpstra won in zijn wielercarrière onder meer een rit in de Ronde van België. En in 2010 was hij Nederlands kampioen op de weg. Het weer vanavond en vannacht helder. Vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Het wordt vannacht een graad of vijf. Morgen volop zon en dan is het zo'n 17 graden. Staat een matige oostenwind. De dagen daarna aanhoudend voorjaarsweer. Met vrij hoge temperaturen en veel zon. ANBW, verkeersinformatie. Er staat in totaal 100 kilometer file. Vrij normaal voor dit tijdstip. Wel extra vertraging op de A4 naar Amsterdam. 7 kilometer bij Soeterbouredorp werkzaamheden. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem er is een ongeluk gebeurd bij Duiven. Er staat 3 kilometer. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. Op de andere rijbaan staat nog een kijkersfieler van 3 kilometer. Veel direct op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Daar staat een uh, berm in brand. Daar staat er 7 kilometer bij de Avid Arkel. daar is de rechterrijst ook dicht. En op de A16 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Moerdijkbrug. Daar staat 3 kilometer. En daar is de linkerrijst ook afgesloten. En door een ongeluk opvallende video op de A59. zie ik ze richting Den Bosch. Daar staat bij Maden 5 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag, 8 minuten over vijf. Zo gaan we naar Den Haag, de dag nadat Hero Brinkman het binnenhof opschudde. Hij zit nog steeds in zijn omsingelde appartement, de terreurverdachte in Toulouse. De afgelopen dagen schoot hij meerdere mensen dood... en eigenlijk wilde hij vandaag een nieuwe aanslag plegen. Dat werd zojuist bekendgemaakt. Correspondent Ron Linker, een nieuwe aanslag. Wat is daarover bekend? Nou, er was net een persconferentie van justitie... Uh, waarbij ze iets meer uitlegden over het onderzoek naar de verdachten... en de toedracht van uh, de aanslagen. Uh, de officier van justitie beschreef gesprekken met de verdachten... Uh, zoals de onderhandelaars die van de politie uh, hebben gevoerd met hem. Uh, hij de, de verdachte vertelde dat de vermoedelijke daden... Uh, sorry, de, uh, hij vertelde dat hij uh, de vermoedelijke daden... spontaan begon te praten, alsof hij op de praatstoel zat... over zijn motieven, uh, ook over zijn toekomstige doelen... Uh, als hij daar de tijd voor zou hebben gehad. En toen kwam hij uh, met een volgens justitie uh, gedetailleerde lijst van personen, onder meer een militair zou hij hebben willen doden en ook een aantal functionarissen van de politie. Dan komt het natuurlijk wel vaker voor hè, dat iemand gaat praten... Allerlei, allerlei dingen gaat bekennen en daarmee verdachte is... maar dan heeft justitie wel feiten nodig, bewijsmateriaal. In die persconferentie is daar uh, wat over gezegd? Ja, er werd een van de bewijsstukken genoemd dat uh, ging via de scooter. Uh, een reparateur in Toulouse herinnerde zich hoe de verdachte of dienstbroer... Uh, kwamen vragen hoe je een zogenaamde GPS-tracker kunt verwijderen. Dat is een apparaatje... dat de exacte locatie weergeeft van de scooter. Nou, die reparateur die, uh, uh, heeft de politie ingelicht... en zo zijn ze hem op het spoor gekomen. Uh, overigens de, is de scooter inmiddels gevonden... op aanwijzingen van de verdachte zelf. Uh, daar zijn ook de helmen gevonden en ook de camera is inmiddels in handen van de politie. De camera die hij om zijn borst zou hebben gebonden. Of de verdachte de beelden heeft gekopieerd. Beelden die, ze, die hij zou hebben gemaakt van de aanslagen. Of hij die beelden heeft kunnen kopiëren naar een computer, dat is niet bekend. Nee, eerst was het bericht, rond dat om half drie zijn woning zou worden bestormd. Het is nu inmiddels na vijf, het is niet gebeurd. Wat, wat is de verwachting? Wordt er iets gezegd over een deadline wanneer ze willen gaan ingrijpen? Dat heb ik in ieder geval niet gehoord. Als ze zo'n actie voorbereiden, dan houden ze de kaarten tegen de borst. Opvallend was wel een nieuwe tijdsbepaling. De hele dag werd gezegd dat de verdachte had beloofd... om zich mogelijk in de loop van de middag over te geven. De aanklager heeft dat net genuanceerd. Die heeft gezegd, s middags of 's avonds'. Dus de verdachte heeft gezegd dat hij zich 's middags of s avonds zou willen overgeven. Dus het, dat zou heel goed de komende uren kunnen gebeuren. Dat moeten we afwachten. Nee, nee, en zei hij er nog bij wat die verdachte in de tussentijd wil doen of niet? Daar heeft hij het niet over gehad. Ron Linker, dankjewel. Je volgt voor ons het laatste nieuws over Toulouse. In een sporthal in Lommel... zijn de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland herdacht. De 15 kisten van de omgekomen kinderen en begeleiders... stonden daar opgesteld. Alle van de basisschool Het Stekske. De andere dertien slachtoffers worden op een ander moment herdacht. Vanmiddag in Lommel. Trudy van Rijswijk was erbij. Emotioneel, maar waardig. Zo kun je de bijeenkomst het beste samenvatten. Er zaten 5000 mensen in de sporthal. En nog eens zo'n duizend daarbuiten. En wat overeerste was verdriet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 zullen wij je blijven herinneren als onze lieve kleine knuffelbeer. En nu staan we hier met z'n allen en brengen je eer. Wat keek je uit naar de skireis? En het was zeker dat je in september je zus zou volgen naar de sportschool. Want toptennis was je droom. Doch, de voorbije gebeurtenissen deden jou en ons leven van kleuren veranderen. Aan het eind van de bijeenkomst nam presentator Bart Peters... die alle sprekers had geïntroduceerd, nog één keer het woord. Graag alle dank aan de mensen die het onmogelijke hebben gedaan... om dit mogelijk te maken. Veel sterkte allemaal. En namens de families heel erg bedankt voor uw medeleven... Ik denk niet aan wat nog komen zou Hoe mooier dat kunnen zijn Ik denk liever al ben ik in de rouw Het was duidelijk en fijn Veel hoge gasten waren er. Koning Albert en koningin Paola Prins Willem-Alexander en prinses Maxima Premier Di Rupo, premier Rutte... erg veel mensen van de Vlaamse regering... en mensen van de Waalse regering en de Zwitserse regering... die allemaal vertegenwoordigers hadden gestuurd. Maar ook gewoon mensen die meeleefden. Het was de moeite om daar eens bij te zijn en over na te denken... aan die families die hun ja, geliefde zoon, dochter hebben verloren. Wat was voor u de reden om te komen? Uh... Drie kameraden van mij, waarvan twee zonen die daar verongelijkt zijn en een dochter. Dus die ook samen in de tennisclub. Zo was vooral de reden. Zo hadden ze allemaal hun bekenden natuurlijk. En voor u, wat vond u ervan? Ik vond het ook een heel mooie voordracht. En ik ben ook gekomen omdat ik veel mensen van de kolonie ken. Ik ken er ook persoonlijk, ken ik ook ik een paar kindjes van ook. En was dit een goede manier om afscheid te nemen? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat de ouders dat zo gevolg, eigen wil hebben. Mm. Ik vond het goed, ja. Goed gedaan. Ja. Lommel vanmiddag. Morgen in Leuven is een herdenkingsdienst... voor de zeven kinderen van een basisschool in Heverlee. Zo gaan we naar het katshuis. Sinds drie uur vanmiddag wordt daar weer onderhandeld. En we willen natuurlijk graag weten hoe het daar gaat... nu de gedoogcoalitie sinds gisteren geen echte meerderheid meer heeft. Waar staat de meerderheid van de files, John Hoka bij de AWB? Onder meer op de A4 richting Amsterdam, veel vertraging: 7 kilometer tussen Leidsendam en Zotterwaterdorp door werkzaamheden. Verder een ongeluk op de A12 richting Den Haag bij het Gouwe aqueduct, Daar staat de drie kilometer, daar zijn drie rijstoken dicht. En de eerste bermbrand dit jaar zorgt voor veel vertraging op de A15 richting Nijmegen. Daar staat dus scharingsveld Giesendam en de Afwet-Arkel. 10 kilometer, er is één rijstok dicht. dat de A16 naar Rotterdam, daar is bij de Moerdijkbrug een ongeluk gebeurd. Er staat inmiddels 6 kilometer en daar is de linker rijstok dicht. En ook een ongeluk op de A59 richting Den Bosch bij Made. Daar staat 6 kilometer en ook daar is de linker rijstok afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Er wordt uh, heel wat nagepraat in de Haagse wandelgangen over de stap van Hero Brinkman gisteren. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, jij uh, loopt de hele dag rond. Leg je oor te luisteren. Wat, wat hoor jij? Heeft uh, premier Rutte nog steeds geen politiek probleem? Uh, nou ja, dat, dat, hij, hij zelf zal zeker niet van mening zijn veranderd. En ja, eigenlijk als je wie je ook spreekt in het Kamergebouw... mensen van de coalitie, maar ook mensen van de oppositie... en je vraagt, ja, wat, wat betekent dat nou dat, dat Heer Brinkman uit die fractie is gestapt? Dan zegt iedereen, ja, het is ingewikkelder geworden. Het wordt er niet makkelijker op. Dat zijn allemaal uitspraken die je gisteren ook hoorde. En dan vraag je dan door van, ja, maar wat wordt er dan ingewikkelder? Is het bijvoorbeeld het begin van het einde van het kabinet dan weten mensen het eigenlijk niet. Ze zeggen het vertrek van Brinkman heeft impact, maar hoe en hoeveel? eigenlijk niemand die het weet. Dat hangt natuurlijk ook af van de opstelling van Brinkman he, in de toekomst. Uh, hij, hij zit niet in het Katshuis nu, daar uh, dat komt hij zeker. ook niet bij. Dat nee. weet ik zeker. Uh, Rutte, Verhagen en Wilders zitten daar wel met hun secondanten. Uh, gaan ze nu gewoon over tot de geplande agenda? Nee, nee zeker niet. Uh, vandaag gaat het over uh, vertrouwen, want de onderhandelingspositie van Wilders is verzwakt, want hij levert niet meer ja, het beloofde aantal zetels. En de angst bij de PVV, maar ook bij de VVD is dat het CDA daar Gebruik dan wel misbruik van gaat maken. Het is maar hoe je het bekijkt. Kortom, dat bij Wilders het vel over de neus getrokken gaat worden. Nou, dat zal Wilders absoluut niet accepteren. Zaak is dus voor ja, voorzitter Rutte dat Wilders het gevoel uh, krijgt... Dat hij, dat hij geen rekening gaat betalen. En pas als dat onderlinge vertrouwen weer optimaal is... dan gaan de onderhandelingen weer... Gewoon verder over die bezuinigingen, over dat immense bedrag, al die miljarden. Maar ondertussen, Joost, dreigt dus nog een nederlaag te leiden. Hè? We gaan van Zuid naar Noord-Holland, want de complete of nagenoeg complete Noord-Hollandse statenfractie dreigt zich vanavond af te scheiden van de PVV. Je, Hoe vervelend kan dat voor hem zijn? Nou, dat, het tassen van zijn machtsbasis in, in Den Haag niet verder aan. Dat maakt voor, bijvoorbeeld voor die onderhandelingen niets uit. Maar ja, het aantal incidenten met de PVV begint nu wel op te tellen. In Friesland, Limburg, in de gemeente Den Haag zijn mensen uit fracties gestapt of, of gezet. Er zijn ruzies geweest. Kijk, en een enkel incident kan gebeuren en daar, daar trekken de meeste mensen zich niets van aan. Maar ja, nu begint het wel uh, op te tellen en op te vallen. Zeker nu er een landelijke kopstuk is opgestapt uh, en mogelijk dan. Vanavond nog een gehele of een gedeeltelijke afsplitsing... van de fractie in de Staten van Noord-Holland. Ja, Dat schaadt het vertrouwen in Wilders en in zijn PVV. En zal zich ongetwijfeld vertalen voor lagere peilingen... voor zijn partij, de PVV. Er is nog wel een beetje goed nieuws voor Geert Wilders. De fractieleiders van de elf andere provincies staan achter hem. Uh, iemand uit Overijssel zei... wij zijn volbloed PVV'ers en blijven trouw aan de partij... Hoewel zo'n uitspraak je ook kan interpreteren als uh, ja de directeur van de voetbalclub, die zegt... we staan nog steeds achter de trainer. Hero Brinkman stond in ieder geval niet meer achter de trainer. Je zei, hij zit niet in het katshuis. Weet je wel hoe het is met hem vandaag? Jazeker, hij heeft uh, kort maar goed geslapen, zegt hij. Uh, hij is natuurlijk bezig met de verhuizing... want hij heeft nu nog een kamer op de gangen bij de PVV. Maar hij heeft uh, twee kamers uh, toegewezen gekregen... In de, in de gangen van de VVD-fractie. Ah. Dus, ja, dicht bij zijn politieke vrienden. Uh, maar de vraag is natuurlijk, wat gaat er... In Noord-Holland gebeuren? Hero Brinkman? Nee, ik wil daar uh, inhoudelijk niet op vooruit lopen. Ik, uh, ik ga met, uh, met een heel goed gevoel uh, de, die bespreking in. Uh, ik uh, begrijp uh, overigens dat de mensen veel vragen hebben. Uh, zij krijgen ook ineens allerlei media op hun dak. En uh, deze uh, moe van mij uh, van gisteren, uh, de beslissing van mij, laat ik het maar zo zeggen. Um, dat was een mogelijkheid die er bij mij al wel in zat... maar die bij mij ook redelijk verrassend uiteindelijk toch genomen is gisteren. Dus dat zal hun ook behoorlijk verrast hebben. Dus ik kan me voorstellen dat ik uiteraard het een en ander heb uit te leggen. Zou u willen dat ze allemaal met u meegaan? Nee, ik ga ook niet op vooruit lopen wat ik graag zou willen. Ik vind dat die fractie er recht op heeft om dat als eerste van mij te horen en niet via u. Ja, vanavond om acht uur komt de fractie van de PVV bijeen in Noord-Holland... en daar is Hero Brinkman dan vanzelfsprekend ook bij, want hij is de fractievoorzitter. Joost Verlinks was dat uit Den Haag. Het is uh, de tweede helft van maart en dus is het Prinsjesdag, althans in groot brittannië In het Britse parlement werd vanmiddag de begroting gepresenteerd... en die is controversieel dit jaar, en dus ging die presentatie gemoeid met een hele hoop lawaai. Today marks the end of we're all in it together. Orde, orde, orde. Arjen van der Horst, jij schept even orde in deze chaos. Een begroting waar een hoop om te doen is. Uh, hoe ziet die begroting er dan uit? Ja, een hoop te doen om vooral één maatregel... dat is echt eentje die eruit springt... dat is de hoogste belastingschijf die uh, wordt afgeschaft. Die is nu nog 50% voor iedereen... die meer dan 150.000 pond per jaar verdient... maar zal in de komende twee jaar stapsgewijs uh, verdwijnen. Dit is onderdeel van veel bredere belastinghervormingen. De belastingvrije voet gaat bijvoorbeeld omhoog. De winstbelasting gaat verder omlaag. Maar ja, die afschaffing van die hoogste belastingschijf... Ja, die domineert het debat, is ook zeer impopulair. Want uit uh, de... Verschillende peilingen van de afgelopen dagen blijkt dat ruim twee derde van de Britten dat hoge tarief gewoon wil handhaven. Hm. Maar als die maatregel zo impopulair is, waarom dan toch die hoogste belastingschrijf weg? Omdat hij niks oplevert, zegt George Osborne, de minister van Financiën. Dat hoge tarief werd in 2010 ingevoerd. De verwachting was dat het ja, 3 miljard zou opleveren. Maar dat levert bij lange na niet dat verwachte bedrag op. Simpelweg omdat de allerrijksten hun inkomens naar het buitenland verhuizen... en zo de belasting ontduiken. Dat heeft dus geen zin, zegt Osborne. En, dat is ook wel de diepere laag van het verhaal... er zit ook een duidelijk een politieke boodschap achter government uh, condemned. Torture, inhumane treatment, we will never support it, we won't ask other people to do it on our behalf. There are uh, uh, further cases which uh, require more investigation and the government and the security services will give complete dat was de verkeerde quote. Dat was vicepremier Nick Kleck die over iets heel anders praatte. Maar waar ik het over, eigenlijk over wilde hebben... was de uitspraak van Osborne die zegt... wij zijn de partij van het werk. Wij zijn de partij die bedrijvigheid zal stimuleren. Osborne is ook de verkiezingsstratege van de conservatieven. Hij weet donders goed dat die afschaffing... van die hoogste belastingsschrijf niet populair is. Maar die verkiezingen ja, die zijn pas opgelopen over drie jaar, daarom nu al deze controversiële maatregel erdoor drukken... in de hoop dat over drie jaar de woede hierover is weggehept. Ja, die kans liet Labour denk ik niet lopen... om, om daar nu al een hoop uh, trammelant over te maken. Absoluut. En oppositieleider Ed Miliband van Labour... maakte daar ook echt gehakt van. Hij kan nu zeggen, zie je wel, jullie zijn een partij van de rijken. Hij maakt het ook persoonlijk in het debat. Hij wees naar de conservatieve frontbench... Hè, waar alle belangrijke conservatieve parlementsleden zitten. Die zijn stuk voor stuk, of de meesten bijna, zijn miljonair. En Miliband vroeg het volgende. Hands up in the cabinet if you're going to benefit from the income tax cut. Come on. Ja, handen omhoog als jullie profiteren van deze maatregel. Ja, en je zag de conservatieven vervolgens nogal schaapachtig voor zich uitkijken. En zo voerde Milliband bijna een klassieke politiek van het klassencelsel en hij concludeerde dit is een miljonairsbegroting. How can the priority for our country be an income tax cut for the richest 1%? Wrong choices. Wrong priorities. Wrong Out of touch, same old Tories. Same old Tories, een oude, maar nog altijd populaire slogan bij Lee. Jullie zijn de nasty party, de partij die alleen voor de elite opkomt. Daar zit ook wel meteen de valkuil voor Labour, want dit geeft de conservatieven weer de kans om hun favoriete slogan van stal te halen. Die zeggen, dit is typisch Old Labour, een partij die anti-business is, anti-werk. Ja, en die verkiezingen die zijn misschien nog ver weg, maar die scheidslijnen tussen de twee grootste partijen in het lagerhuis wordt steeds scherper. Arjen van der Horst vanuit Londen, veel plezier daar. 74 verdachten staan terecht voor de voetbalrellen op 4 december vorig jaar. Het is de zaak tegen supporters van FC Utrecht... die tijdens en na de wedstrijd met FC Twente de confrontatie zochten met de politie. Bij de gevechten die toen uitbraken raakten acht agenten gewond. Twee van hen zagen zich genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen. Roepouw woonde de rechtszaak bij. Ik heb me gedragen als een neandertaler, zegt verdachte nummer drie in zittingszaal J. Net als de vier andere mannen die terecht staan, geeft hij toe dat hij met een woedende meute heeft ingeramd op een hek in stadion De Galgenwaard. Op videobeelden zie je de verdachte bezig, met een wit cirkeltje om zijn hoofd. Volgens de officier van justitie zijn er stewards platgedrukt, geschopt en geslagen. Ze hebben doodsangsten uitgestaan. De maatschappij, zegt hij, is helemaal klaar met dit soort misdragingen van een stelletje idioten. 160 uur werkstraf is daarom de eis. Wow, klinkt het in de zaal. Alle vijf zeggen ze dat ze spijt hebben. Eentje zit er zelfs hard op te snotteren. De rechter legt uiteindelijk 60 uur werkstraf op. Advocaat Wouter Hendricks vindt dat nog steeds buitenproportioneel... als je er, zoals hij doet, gaat dat zijn cliënt niet veel meer heeft gedaan... dan in de veiligheidsgracht staan en tegen een hek duwen. Ik heb ook met de veiligheidscoördinator van gesproken, meneer Belsma... Zeg, nou normaal geef voor in de gracht staan negen maanden stadionverbod. En uh, dan komt de KVB nog een keer met een boete. Er is natuurlijk veel meer gebeurd, vooral buiten het stadion. De politie werd op een gegeven moment zo in het nauw gebracht. dat twee agenten waarschuwingsschoten hebben gelost. Niemand praat dat goed, ook de verdediging niet. Maar iets anders is dat advocaten nu de indruk hebben. dat hun cliënten worden gestraft voor feiten die door het collectief zijn gepleegd. De redenering is. Je was erbij, dus je bent erbij, zou ik willen zeggen. Dat zegt advocaat Jan Bonen. En dat is een hele rare redenering. Want je moet mensen individueel straffen en dit lijkt op groepsbestraffing. Nou, dat kennen wij helemaal niet. Wij kennen geen groepsbestraffing. Ik moet zeggen dat ik een doodeng vind. Advocaat Bonen meent ook te weten waarom de rechter dit soort vonnissen oplegt. Hij gaat ervan uit dat iedereen gestraft moet worden, kennelijk. En dat zou inderdaad wel politiek gekleurd zijn. Woordvoerder Maarten Hemelaar van het Openbaar Ministerie herkent zich absoluut niet in de bewering dat het hier zou gaan om een soort convectierechtspraak. Nou, ik begrijp dat dat gevoel naar voren is gekomen... omdat we nu eenmaal 74 verdachten gedagvaart hebben vandaag. Aan de andere kant, als u de zitting heeft bijgewoond... Er wordt telkens per individu de zaak behandeld, per individu de beelden getoond. Iedereen kan er zelfstandig iets over zeggen. Ieder advocaat kan in iedere zaak verweervoeren. En we hebben ook verschillende zaken verschillend geëist... van taakstraffen tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen... al naar gelang ieders aandeel. Wat is de tussenstand als het gaat om de opgelegde straffen? Nou, exact weten doe ik het niet. Er zijn namelijk drie zittingen tegelijkertijd in drie zalen. Uh, ik weet dat er uh, inmiddels wel ook drie mensen zijn vrijgesproken bijvoorbeeld. Uh, de meeste zijn veroordeeld tot taakstraffen en er zijn inmiddels ook onvoorwaardelijke gewone straffen uh, opgelegd. Laat staan dat de rechters gevoelig zouden zijn voor politieke druk. Ja, dat, dat begrijp ik niet helemaal. Iedereen die de beelden in de zalen heeft gezien en net uh, de verklaringen heeft gehoord die de politiemensen hebben opgesteld uh, die met het geweld te maken hebben gekregen. Uh, die voelt aan dat dit gewoon een ernstige zaak is. En uh, dit soort voetbalgeweld wordt absoluut niet bij de stadions thuis. Uh, daar willen we een duidelijk signaal tegen afgeven. Ja, dat het dan vertaald wordt als politiek kan ik eigenlijk niks aan doen... maar ik kan me er echt niet in vinden. Nee, heeft dat ook niet meegespeeld door al deze zaken bij elkaar te vegen... en het allemaal op één dag af te doen? Nou ja, we hebben wel een signaal willen afgeven. Het is, uh, uh, we kunnen dit op 74 verschillende zittingen doen. Dat is a. niet efficiënt en niet praktisch. Telkens een andere rechter. Je kunt niet de beelden in één keer laten zien. Dus het is gewoon ook praktisch om het op één dag te doen. Maar het maakt wel duidelijk dat wij wel vinden dat dit niet te tolereren valt. En dat signaal willen we wel duidelijk afgeven. En alle mannen die vandaag terecht staan of stonden, hadden sowieso al een stadionverbod van zes jaar aan de broek opgelegd door de KNVB.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 Check Alex.nl Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM-software van Archie. Radio 1, het NOS-journaal. Vlak voor het begin van de herdenking in Lommel zijn twee mensen opgepakt. Arrestanten zijn Duitse secteleden die afgelopen weekend een dienst verstoorden... door te zeggen dat het busongeluk in Zwitserland een straf van God was. De politie herkende de twee en haalde ze uit het publiek voordat de plechtigheid begon. De Franse politie houdt al de hele dag een pand in Toulouse omsingeld... waar de verdachte van zeven moorden in de regio zich heeft verschanst. Eerder vanmiddag meldden Franse media dat de man van 24 was opgepakt... maar dat werd vrij snel daarna ontkend door de politie. De fractieleiders van de PVV in elf van de twaalf provincies staan na het opstappen van Hero Brinkman achter de PVV-fractie en Geert Wilders. Dat staat in een gezamenlijke verklaring. Wat de PVV-fractie in Noord-Holland doet is nog niet duidelijk. Brinkman is daar fractievoorzitter. Zijn berichten dat de andere vijf leden van die fractie zich nu ook willen afscheiden. Ze komen vanavond bij elkaar.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 Ja, het voelde vanochtend nog best koud aan en het had ook nog licht gevroren. Zo'n min 1 werd het in het zuiden van Nederland. En bovendien was het lokaal ook wat nevelig of mistig. Maar toen dat eenmaal verdween, werd het op de meeste plaatsen echt een prachtige dag. Met heel veel zon en maxima van zo'n 16 graden land inwaarts en 12 aan zee. Alleen in het noordoosten niet, want daar kwamen toch wat hardnekkige wolkenvelden voor. Maar vannacht is alle bewolking verdwenen en dan is het ook helder en het koelt af. Na een graad of 4 bij een zwak tot matige oostelijke wind... En heel lokaal ontstaat er nog een mistbank. Morgen trekt de wind wat verder aan en, ook al is het wat warmer dan vandaag... het kan daardoor wel wat frisser aanvoelen. Het wordt 17 graden en het is volop zonnig. En vrijdag krijgen we net zo'n dag, maar dan wordt het gevoel weer wat warmer... want die wind die neemt weer wat af. Het wordt 18 graden en ook dan is er veel zon. En zaterdag is er kans op een enkele bui en zijn er wat meer wolkenvelden. Ook dan liggen de maxima rond zo'n 17 graden. Maar zondag is het hele zachte weer eventjes voorbij, want dan wordt het 14 graden.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie met 160 kilometer file. Het is een vrij normale avondspits. Veel vertraging wel op de A4 naar Amsterdam. 7 kilometer bij Zoetewaardendorp door werkzaamheden. Op de A6 richting Lelystad is een ongeluk gebeurd bij Almere stad West. Daar is de linkerrijs ook dicht. Daar staat een 3 kilometer file. Langer is de file op de A12 richting Den Haag. Voor het gauw -druk, 7 kilometer door een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. Je kunt ook het beste bij bodegraven richting Leiden volgen. Dat over de omleidingsroute loopt over de N11 en de A4. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen staat bij Afrit Arkel... Het heeft te maken met een bermbrand. Inmiddels is de boel geblust en zijn alle rijstoken weer vrijgegeven. En op de A59, zie ik zeer richting Den Bos. dat staat bij made 6 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. 4 over half 6. Goedemiddag. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De beursgang van kabelbedrijven Ziggo is tot nu toe een succes. Zojuist is het aandeel gesloten op 21,37 euro. Dat is zo'n 15 procent hoger dan de introductieprijs. Het was de grootste Nederlandse beursgang sinds 2009. Toen ging verzekeraar Delta Lloyd naar de beurs. We praten erover met Jos Versteeg, analist bij Theodor Gielissen. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de eerste dag uh, zo'n stijging. Zie je dat wel vaker bij een beursgang? Ja, dat hebben we vooral uh, tien jaar geleden gezien, toen al die internetbedrijven naar de bus gingen. Uh, World Online moesten wij gelijk aan ja, denken. Nou, daar gebeurde het niet. Dan, uh, dan ging het eigenlijk vrijwel meteen in dezelfde dag naar beneden. En het is nooit meer goed gekomen. Huh. Maar we hebben ook een heleboel IPO's in China gehad die op één dag uh, verdubbelden. Maar nou, 15% is toch altijd een, een groot succes, moet ik zeggen. Ja, en waar komt dat door? Ja, dat is een beetje de vraag. Want ik moest zeggen dat ik die 18,50 al duur vond. En het zou te maken kunnen hebben met toch wel mensen die denken dat hij bijvoorbeeld in de AEX komt... en dan vast wat kopen, of uh, institutionele beleggers die misschien te weinig toegewezen hebben gekregen. Maar het is mij verbaasd, moet ik zeggen, dat hij het zo goed deed. En waarom bent u daar verbaasd over? Want dat klinkt alsof u niet heel veel vertrouwen in het bedrijf hebt. Nou, vertrouwen wel, dat is misschien wat te sterk gezegd, maar ik maak me zorgen over de winstontwikkeling op wat langere termijn. Ik denk dat ze op korte termijn best groeien omdat ze bijvoorbeeld die triple play doen, hè? dat je naast de tv ook telefonie en internet aanbiedt voor tegen een lagere prijs. Daar kunnen ze mee concurreren, daar hebben ze behoorlijk wat klanten mee afgepakt met KPN. Maar ik vraag me af, uh, waarom zou je als je op termijn uh, een internetverbinding hebt, dan nog extra betalen voor telefoon als je tegenwoordig ook al gratis kan bellen? Dat is, die ontwikkeling duurt nog wel een tijdje. Maar op termijn kan ik me voorstellen dat je daar geen idee extra voor gaat betalen. Ja, en, en, en de schulden van het bedrijf. Ja, dat is ook een probleem. Ze hebben een nogal forse schuldenlast. Het is niet onoverkomelijk, omdat zij uh, een relatief stabiele inkomstenstroom hebben, dan mag je wat hogere schuld hebben. Het is niet zo bijvoorbeeld dat de winst in één keer heel snel in elkaar kan zakken. Daar is het bedrijf niet naar. Maar die schuld is aan de hoge kant. En het probleem is dat ze over vijf jaar wanneer volgens mijn inschatting toch die problemen met telefonie wat uh, opportun kunnen zijn... dat ze dan een, een, ruim 2 miljard van schuld moeten aflossen. Dat hebben ze nu allemaal tegen een vrij laag tarief kunnen uh, aantrekken. En daar zie ik nu al een probleem komen. Ja, want ze hebben uh, ruim 800 miljoen euro binnengehaald vandaag met die beursgang. Wat gaan ze dan met dat nieuwe geld doen? In hun eigen zak steken. De private equity fondsen die, uh, die, die, die hebben daarmee een hele mooie winst gemaakt... We steken het nadrukkelijk niet in Ziggo. Het is wel dat gisteren tegen die conversiekoers van 1850 een van de aandeelhouders schulden heeft omgezet in aandelen. Dus wat dat betreft werd er wel enigszins van geprofiteerd. Maar het is gewoon pure winst van die private equity bedrijven die er echt een hele forse winst uit hebben gemaakt. En niet die investeren echt... in de bedrijven van de toekomst? Ja, die investeren. Dat hebben ze ook wel gedaan hoor. Want ze hebben eigenlijk een relatief sterk bedrijf gemaakt. Ziggo is de marktleider in de kabel in Nederland. Uh, ze hebben geïnvesteerd in het netwerk. Het netwerk is van relatief hoge kwaliteit. Dus dat hebben ze goed gedaan. Maar wat ze altijd doen, private equity, is... Er is een klein beetje eigen vermogen en heel veel schuld... zodat je rendement over je eigen vermogen heel hoog wordt... Maar ja, als je het dan verkoopt, dan zit er veel schuld in. En daar zie ik wel een risico. In Amerika, of in Amerika en Europa uh, is met interesse gekeken naar deze beursgang. Of die succesvol zou zijn of niet. Betekent dat dat het nu goed gaat? Dat meer bedrijven misschien naar de beurs durven? Ja, dat zou zeker kunnen. We hebben uh, onlangs dat we eentje gehad van een gelijk formaat. Dat is DKSH. En er is bijvoorbeeld in Duitsland nog een eentje talangs, Archie Lone dat is een Duitse verzekeraar, een van de Duitsland. die wil ook graag naar de beurs. Dus die kijken hier wel naar of dit een succes is. En op zich is het hartstikke goed voor de aandelenmarkt dat er een succesvolle introductie is geweest. Dus dat is goed nieuws en dat betekent ook dat het klimaat voor aandelen een stuk is verbeterd. En er zit er toch nog eentje aan te komen, van Douwe Egbert? Ja, die krijgen maar... we ook nog. Er is nog geen datum voor, maar inderdaad, dat is een afsplitsing van een, van Sarah Lee, een groot Amerikaans bedrijf. Maar dat is een heel ander verhaal, koffie, denk ik, ja, dan denk deze ik business. Ja precies, en daar zijn we ook wel een stuk enthousiaster over hoor. Dat is nog maar de vraag tegen welke prijs het gaat, maar dat, dat bedrijf zit wel wat beter in elkaar denk ik. We hebben wat meer groeimogelijkheden op het lange termijn, laat ik het zo zeggen. Ja, zeg, en uh, u bent analist met uw uh, werk, heeft u ook dan nog echt iets met Ziggo te maken? Of raadt u alleen maar mensen af als ik het zo hoor om er iets mee te doen? Ja, wij, wij, wij, kijk, op hele korte termijn kan het best nog wel zijn dat het ietsjes verder stijgt en de uh, dividendrendement van 5%, dat lijkt leuk. Maar als je dat afzet tegen bijvoorbeeld Shell zit ook bijna op 5 En die hebben een geschiedenis van 30 jaar dividend en vrijwel altijd verhogingen. Dus nee, ik zou zeggen, wij kijken echt op lange termijn naar beleggingen. En dan zou ik zeggen, nou, dat, dat kun je beter maar niet doen. Dan zijn er hele mooie andere alternatieven. Nou, dat is in ieder geval uw verhaal. Annelies van Theodor Gielis en Jos Versteeg, dank u wel. Je zou Dag. kunnen investeren in tulpen, dat hebben ze eeuwen geleden gedaan. Dat ging ook niet goed in de tulpenmania. Maar de tulpen gaan we het wel over hebben, want tussen de hier Sinten en die tulpen... de narcissen, heerlijk in het lente zonnetje staat verslaggever Jeroen de Jager... bij de opening van de ja, Keukenhof. En Volgens mij zei je tegen Lucella uh, een uurtje geleden dat je naar Christen Tuinman zou gaan. Ja, Christen Tuinman zeg ik dan wel oneerbiedig, maar het is oh, gewoon Chris van Luik. Christ van Luik, de medewerker Tuinman. En ze hebben hier hoeveel mensen in dienst vast? Wij hebben plus minus 25 tuinmannen in vaste dienst hier. Het hele het jaar door. door? Het hele jaar door hebben we hier 25 vaste. Terwijl ik zou denken van ja, je plant die bollen ergens in uh, oktober, november, december en dan ben je klaar. Nee, dan zijn we absoluut niet klaar in oktober, november. Na de maand december gaan we volop bladblazen in de tuin. En dan gaan we de perken afstrooien en dan gaan we richting de opening werken. Zoals, we nu, zoals je het nu uh, meemaakt zelf. Uh, want vandaag is natuurlijk de opening van 2012. Dat is een schitterende dag weer en het loopt allemaal perfect. En, nou, en dan gaan we daarna. als het uh, da ja? Ja? Hoeveel bollen, want we hebben hier nog twee mannen. Even uw naam. Ronald. Hoeveel bollen heeft u door uw hand gehad afgelopen uh, jaar? Geen idee, maar het zijn er wel ontzettend veel. het zijn er 7 miljoen? Ja. Ja, in het jaar planten we zo'n ongeveer 7 miljoen bollen. Met 30 man, geloof ik. En dan zit je op de 250.000 per man ongeveer. Ja, als je snel rekent, ja. Zonde jongen. En droom je er dan van? Nee, hoor. Dat niet? Nee, ik heb er geen nachtmerries van. Dat lijkt me een geweldig werk eigenlijk wel. Ja, Want je plant die bollen, je ziet er helemaal niks. En dan wordt het voorjaar en dan komt het op. En ja. dan komen daar ineens 800.000 mensen op af. Ja. Bizar. Dat, nou, dat is ook het mooie van dit werk. Ja. Dat je 800.000 mensen die naar jouw werk kijken. Ja. ja. Wie kan dat zeggen? En dat zijn veel soorten die hier staan. Heel veel soorten, Martijn. ja. Martijn. Ja, correct. Ja, heel veel soorten. Ja, van, alle, van alles wat. Tulpen, narcissen, eh, krokus. Eh. Wat zijn de nieuwe dingen dit jaar? Waarom moeten mensen dit jaar weer komen? Ja, kijk, ja. dan blijft het stil. Dat is niet ja, goed, uh, goed natuurlijk. Dat is goed. een slecht teken. Het zijn trouwens vooral buitenlanders die komen, Chris. Ja, het zijn natuurlijk vooral, voor ons zijn de meeste toeristen wel de buitenlanders. Maar de Nederlandse markt legt ook goed voor Keukenhof. Maar ja, de, wereldwijd is hier van harte welkom. Elk land is hier van harte welkom. En dit jaar hebben we Polen als thema met een verschrikkelijk mooi muziek van Chopin en bepaalde highlights. Door het hele park wat met Polen te maken heeft, dat, ja... Het is absoluut de moeite waard om hier eens een keer een dagje met mooi weer of een slecht weer langs te komen. Nou, het advies is gegeven, Martijn heeft er even nagedacht, waarom moeten we hier komen? Voor de... wil, je, wil je genieten van de pracht en praal hier, kom naar keuken of geniet van de bloemenpracht. Bij deze is het gezegd. Nu op zoek naar de bollenkweker, zometeen na zes uur. Je hebt een half uur, zet hem op. Wij zijn rond. Doei. Bent u misschien nieuwsgierig naar zwakke plekken in onze dijken... waar huizen verzakken, wat de beste plek is voor landbouw in Nederland? Nou, vanuit de ruimte is een hoop van die informatie te zien. En vanaf vandaag is die satellietinformatie beschikbaar voor iedereen gratis. Verslaggever Martijn van der Zanden. Het gaat om allerlei soorten data die vanaf vandaag gratis beschikbaar is zegt Jasper van Loon van het Nederlands Space Office. Het gaat om optische data, dus gewoon wat we met de eigen ogen kunnen zien. Maar ook infrarood data, dus gewoon wat de mensen niet zou kunnen zien. Daarnaast hebben we data. De Nederlandse overheid koopt de ruwe data de komende drie jaar voor 4 miljoen euro. Met een doel natuurlijk. Om uh, bedrijven in Nederland die uh, salietbeelden verwerken een extra uh, boost te geven. Een, een voorsprong op, uh, op het buitenland bijvoorbeeld. Want over drie jaar komt deze data namelijk voor heel Europa gratis beschikbaar. Wij kopen de data nu in voor, uh, voor drie jaar. Uh, precies het moment, uh, ja, over drie jaar komt de, de, de gratis data beschikbaar. Dus we overbruggen dat, uh, dat gat als enige. En we hebben dus straks drie jaar voorsprong. In Nederland kan iedereen de beelden dus opvragen. Maar de meeste mensen zullen er niet zoveel mee kunnen. De beelden zijn nog wel uh, ruwe beelden. We zeggen dat er nog bepaalde voorverwerking uh, nodig is. Je, kan niet, je moet het niet zo zien als uh, Doetel Earth bijvoorbeeld. Je moet nog wel een, een slag maken. En, uh, maar er zijn tal van bedrijven in Nederland die die slag voor jou kunnen maken. Eén van die bedrijven is Hansje Brinker. Wij kopen nulletjes en eentjes, om het zo maar te zeggen. Wij kopen radarbeelden. En wij verwerken die. Wij zijn wiskundigen als Hansje Brinker. En wij verwerken die per pixel... ...tot een deformatiekaart. Zij werken bijvoorbeeld voor de gemeente Diemen. We kunnen hier op het kaartje van de wijk Diemen-Noord... ...kunnen we met extreme nauwkeurigheid, dan hebben we het over millimeters... ...voor de hele wijk aangeven met hoeveel millimeter per jaar... ...die delen van de wijk aan het zakken zijn. En dat is voor onze gebruiker extreem relevant. Want die beheert de riolen die ondergronds liggen... ...en die dus vrolijk meezakken met... De grond daarboven. Het bedrijf is dolblij met het initiatief van de overheid. Wij kunnen hier dus gewoon ons nu focussen op het verbeteren van ons algoritmes, het verbeteren van onze dienstverlening, en dan zijn we straks helemaal klaar voor de, de volgende satelliet die door de ESA gelanceerd gaat worden, de Sentinel, en dat worden een serie van een aantal satellieten en die met hoge snelheid uh, ook dus meer frequent data dataopnames gaan maken boven heel Europa. Dus het wordt geen Hansje Brinken meer, maar Hans Brinken straks als jullie groot worden. Ja, maar elke millimeter telt nog steeds. Hè, dus. Straks praten we verder over de man achter de aanslagen in Toulouse. Is hij een typische jihadist en wat heet hij in Toulouse? John Sahoka. Ja, de spits verloopt nog normaal met 145 kilometer file. Wel veel vertraging nog op de A4 naar Amsterdam. Door werkzaamheden bij Zoeterwarendorp. Daar staat dus 6 kilometer. En ook veel vertraging door een ongeluk op de A12 richting Den Haag bij het Gauwbaak product. Daar staat 8 kilometer. Daar zijn drie rijstoken dicht. En dat gaat volgens Rijkswaterstaat tot half 7 duren. Rijdt u nog bij de regio Bodegraven Je kunt u het beste omrijden via Leiden, eh, Al van der Rijn over de N11. En op de A59 ziet ik zee richting Den Bosch. Los. Daar staat bij maanden nog 6 kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrijgegeven. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ja, in Jeruzalem zijn vanochtend de slachtoffers van de aanslag... bij de Joodse school in Toulouse begraven. Daar waren duizenden mensen bij, want veel Israëliërs... voelen zich verbonden met de slachtoffers. Een lange file naar de begraafplaats in een volle bus... Overal vandaan stromen de mensen toe, veellopend ook... omdat ze de auto verderop hebben moeten parkeren. En de meeste mensen in het zwart gekleed. Niet zoals in Nederland omdat ze naar een begrafenis gaan... maar omdat ze altijd in het zwart gekleed gaan. Er zijn veel orthodoxe joden die deze begrafenis bijwonen. De namen van de vier slachtoffers worden voorgelezen. Een grote tragedie voor het Joodse volk. Heel Israël. Een van de twee hoofdrabijnen van Israël. Zelfs een profeet had deze pijn niet kunnen voorspellen, zegt de rabbijn. Overal, altijd, welke stad, welke plek ook ter wereld, welk moment... altijd willen mensen ons vermoorden, willen mensen Joden vermoorden, zegt de rabbijn. De rabbijn huilt. Het is niet een ritueel, hij kent de vermoorde rabbijn. Hij heeft dus ook een persoonlijke relatie met hem en met de familie. Maar we vertrouwen op God en zullen niet verzagen. De weduwe die we nu horen huilen. In Jeruzalem woont een hele grote gemeenschap van Franse joden. Vele van hen ook zijn hierheen gekomen. Deze jonge vrouw van 28 is hier gekomen omdat ze erbij wil zijn en samen wil zijn met de anderen. Omdat ze Joods is en omdat ze zelf ook kinderen heeft. Ik om te komen. Uit solidariteit yeah. komt deze jongman. Ik denk dat deze aanslag het resultaat is van alle anti-Zionistische propaganda die in Frankrijk gemaakt wordt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Juppé, die de duizenden rouwende hier een hart onder de riem steekt. Ik ben hier, in Jeruzalem. Ik ben hier gekomen zegt hij namens de president van onze republiek en namens het hele Franse volk terreur frankrijk zal niet toegeven aan terreur nee dat zal de broer van het jonge meisje dat is vermoord nee de begrafenisplichtigheid hier op deze begraafplaats in Jeruzalem... zal nog enige uren doorgaan. Maar deze gebeurtenis staat nu al in het nationale geheugen van Israël gegrift. De plechtigheid vandaag in Jeruzalem. Onze correspondent Monique van Hoogstraten was daarbij... Ondertussen zit in Frankrijk nog steeds de verdachte van deze schietpartij in zijn appartement. Zijn huis wordt al sinds afgelopen nacht belegerd, maar opgepakt is hij nog altijd niet. Er is wel steeds meer bekend over zijn motieven. Daar hoorden we onze correspondent Ron Linker over. Daar praten we verder over met Laurent Chambon. Goedemiddag. Goedemiddag. Fransman, socioloog, u woont al jaren in Nederland. Als u kijkt naar een serie aanslagen in Frankrijk zoals deze, hoe uitzonderlijk is dat in uw geboorteland? Uh, dat is geen uitzondering, maar op die manier wel. Maar we hebben al terroristen gehad uh, die uh, uh, zijn geboren en getogen... van Noord-Afrikaanse afkomst. En die voor een man, een, op een manier of een andere zijn uh, uh, terrorist geworden. Meestal gebeurt dat door een gevoel van uitsluiting, Dus uh, dat is niet de eerste keer. Nou, u zegt niet uitzonderlijk, maar niet met deze opvang natuurlijk. Nee, uh, tot nu toe ging het meestal om uh, bomen aanslagen... En dit is veel persoonlijker. Dit is eigenlijk een beetje enger op een manier, ja. Meestal gaat het echt om bommen. We hebben een lang verhaal van uh, terroristische aanvallen met bommen. Ja. Nou, hoe opvallend is het volgens u dat deze aanslagen zijn gepleegd... althans hoogstwaarschijnlijk, die slag om de armoede moeten we blijven maken... door een fundament fundamentalistische moslim. Had u dat verwacht? Uh, we zien dat er iets zou gebeuren in het algemeen uh, rond de islam, maar we wisten niet wanneer of waar. En we wisten ook dat er iets ga, zou gebeuren rond de verkiezingen, want uh, de hele, het hele land wordt een beetje hysterisch door die verkiezingen. Dus dat die twee samen zouden komen heeft niemand verwacht natuurlijk. Maar eigenlijk is het geen surprise, elke keer dat we verkie presentiële verkiezingen hebben is er iets belangrijks uh, dat gebeurt. Dus dit keer is het een, een theorische aanslag. Ja, maar het feit dat het door mogelijk een fundamentalistische moslim is gebeurd... had u dat verwacht? Uh, we, we dachten eerst dat het om een extreem ging... Maar eigenlijk, als we zien dat we 5 miljoen moslim hebben, meesters zijn heel goed uh, geïntegreerd natuurlijk. Maar ja, statistisch gezien het, het is altijd een, een kans dat één van, van die mensen gek wordt. En dat is uh, zo gebeurd. Het is gebeurd met uh, met al die aanhangers van Front National. Meesters zijn bijna redelijke mensen, maar is ook de kans dat één van die mensen gek wordt. Ja. Dus, uh, ja. Nou, hebben we in Nederland ook wel eens te maken met aanslagen en vrijbelde aanslagen van fundamentalistische moslims. Als u kijkt vanuit Nederland naar Frankrijk, welke overeenkomsten ziet u dan? Ja, de persoonlijkheid van de dader is heel duidelijk. Uh, op een manier of een andere is het een beetje gek geworden. Ja. En uh, hij is ook naar het uh, uh, Midden-Oosten geweest. En dat heeft een beetje hem geholpen om terrorist te worden. En uh, als het gaat om de algemene sfeer van intolerantie en politieke spanningen. Dat is absoluut te vergelijken. Die twee landen lijken echt op elkaar. En uh, hier hebben we Gerd Wilders, daar hebben we Marine Le Pen. En ook Nicolas Sarkozy, want hij doet de campagne heel rechts. Dus ik denk dat de twee landen echt te vergelijken zijn. Ja, juist ook in deze tijd van presidentsverkiezingen in Absoluut. Frankrijk... dat het mogelijk om al qaeda gaat, zoals de ja. verdachte zelf uh, heeft beweerd. Hoe zou dat de campagne kunnen beïnvloeden? Ja, dat is een beetje gevoelig. Want nu heeft Sarkozy laten zien dat er echt een president is uh, boven de gemiddelde. Dat was indrukwekkend. Maar ja, de campagne is nog niet klaar. En ook het feit dat uh, een moslim zich radicaliseert is misschien ook gebonden aan het feit dat de campagne heel uh, veilig, veilig is geweest en uh, heel uh, agressief is geweest tegen de moslim. Ook een beetje de joden, uh, het, het verhaal van halal vlees en kosher vlees. Dus ja, we, we hebben nog geen idee wat het gaat worden. Maar het zal zeker weten consequenties hebben. We gaan het zien en ook afwachten hoe zich dat ontwikkelt rondom dat appartement in Toulouse. R Laurent Chambon, ik dank u hartelijk. Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De Poolse regering heeft overwogen een bezoek van de vrouw van de Poolse president aan Nederland op het laatste moment af te zeggen vanwege het PVV-meldpunt. Dat bevestigen anonieme diplomatieke bronnen in Polen tegenover NRC Handelsblad. Na een paar dagen van intensief overleg en ook na aandringen door Poolse diplomaten is besloten het bezoek toch door te laten gaan. Om de betrekkingen niet verder onder druk te zetten en om PVV-leider Wilders niet in de kaart te spelen, al dus de krant. De thuisapotheek is gesloten, maar op de website konden we ons minder dan twee uur geleden nog aanmelden. De thuisapotheek heeft laten weten dat er inderdaad faillissement is aangevraagd en dat vanaf morgen geen medicijnen meer worden bezorgd. Patiënten worden verwezen naar de eigen huisarts of naar de lokale apotheek, zei de directeur. Maar in ieder geval, alle stappen van aanmelding... doorloopt de site gewoon zonder te melden dat hij dicht is. Integendeel, we zijn succesvol aangemeld. Als je naar het nummer op de site belt... dan krijg je trouwens wel te horen dat de thuisapotheek... met ingang van heden is gestopt met de activiteiten. Le Figaro meldde vanmiddag om vier uur... dat de vermeende schutter van Toulouse... vanmorgen tegen mensen heeft gezegd... dat hij had besloten om een militair in Toulouse om te brengen. En dat hij al had besloten wie het zou worden. Op zijn site vraagt politicus Payet zich af hoe het mogelijk is dat de schutter, die toch al lang was geïdentificeerd... toch nog zijn gang kon gaan. François onder andere schrijft hierover. De Belgische krant De Morgen schrijft dat de economische crisis... racistische gedragingen uitlokt. Dat zegt het Europees Netwerk tegen Racisme... in een rapport dat vandaag werd bekendgemaakt... ter gelegenheid van de Werelddag tegen Racisme. Migranten en etnische minderheden worden buiten proportie getroffen... door werkloosheid en precaire arbeidsvoorwaarden, zegt Newt Work. Volgens het rapport zijn de meest kwetsbare groepen Afrikanen, Roma, moslims en joden. De Morgen schrijft dat Eddy Merckx nu nooit zou mogen koersen... omdat hij een zwak hart heeft. Dat zegt een Italiaanse cardioloog in een biografie over Merckx. De cardioloog onderzocht het hart van Merckx in 1968 twee keer... tijdens de Ronde van Italië. Beide keren was het resultaat alarmerend. Het cardiogram was dat van iemand met een hartaanval, zegt de arts. Ploegleider Giacotto besloot de renner niet in te lichten... omdat Marx zelf wel eens verteld had... dat harttesten bij hem vreemde resultaten opleverden. Hij deed er erg luchtig over. Merckx won de Giro. Eddie Merckx erkent in een reactie dat hij een speciaal hart heeft... Hij neemt tegenwoordig medicijnen om problemen te voorkomen, vertelt hij aan de morgen. Merckx won uiteindelijk vijf keer de Tour, vijf keer de Giro en ook drie WK's. En speciaal was hij. Speciaal was ook Lady Di. Het paleis waar prinses Diana ooit woonde gaat weer open voor het publiek. De renovatie van Kensington Palace heeft ongeveer 14 miljoen euro gekost. De heropening van het paleis maakt deel uit van het diamanten jubileum van koningin Elizabeth. Ze zal bij ze kijken. Daarover vertelt de educatief medewerkster van het paleis. Ik ben Jenny Wedgbury en ik ben de educatie officer hier in Kensington. En ik heb de Kwame net ontmoet. Dat is heel erg exciting. Op, opwindend dus. Een curator van historische paleizen zegt dat hij hoopt dat koningin Elizabeth een stempel van goedkeuring geeft. Het is voor zover hij weet het mooiste paleis wat er is. Ik ben Trevor MacDonald en ik ben een trustee van historische palaces. Ik ben nu voor vijf of zes jaar. Ik hoop dat wat er vandaag is gebeurd is dat de Kwame een royal seal van approval What has been, I think, the most of any royal palace, in my En koningin Elizabeth heeft haar goedkeuring gegeven. Maandag gaat het paleis officieel open voor het publiek. En dan nog een berichtje op persbureau EP. De maker van de internetfilm over de Oegandese rebellenleider Joseph Kony... ...die moet nog weken in het ziekenhuis blijven. Dat verklaart zijn vrouw vandaag. Hij is opgenomen, hij is in een psychose geraakt door uitputting...